...gewond geraakt tijdens carnaval. Het ongeluk gebeurde toen ze op een balkon op de derde verdieping naar de optocht stond te kijken. De politie denkt dat ze zo ver voorover leunde dat ze over de rand viel. Veel mensen hebben het zien gebeuren. De politie van Bokstol raadt hun aan om contact op te nemen met slachtofferhulp. Het weer. Vanavond koelt het snel af. Vannacht gaat het in het hele land vriezen. Morgen en dinsdag opnieuw droog en zonnig. Bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Inspiratie, adem van de geest, inspiratie, maar wij. Zijn...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 Inside your soul Meet your friend With all her friendship waiting World of love and journey through your soul, judging people by their outsides, forgotten who we really are, hidden feelings and emotions, a bridge of love too far, often down and feeling helpless, unable to stop our feet. Ask your inner friend to help you, tears of mercy disappear Look inside your soul, meet your friend with all her friendship waiting It's true. Waiting Look Never. Inside your soul. In your soul Feel her love That's filled with Understanding Meet your inner world Feel the world Of love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 Vierdaagse geloof ik van, uh, van Nijmegen, <laughs> maar... Uh, Erg, verhaalt even. het niet uit. <laughs> ja, nee, dat klopt wel inderdaad. Want die Vierdaagse is natuurlijk in juli en ik vertrok in april. Ja, en ik heb in toch, de tussentijd misschien ja. toch nog wel iets te weinig gedaan. Ja, ja toch weinig, ik, dacht, ik dacht dat het een soort training on the job zou zijn. Zo van, nou ja, als ik maar rustig vertrek en ik begin in, in het begin wandel ik dan 15 kilometer per dag, dan moet het allemaal wel lukken.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 Waarom een goed doel is, omdat ik dacht, als ik 3000 kilometer ga wandelen, dan wil ik niet de enige zijn die daarvan profiteert. Dus ik, uh, ik vond het te groot en te... Ik bedoel, buiten de mensen die blij zijn dat je 3000 kilometer even weg bent. <laughs> ja, precies. Je <Ieder laughs> zegt wel, is zes maanden hoort op. Ik kan merken dat jij het boek gelezen hebt. <laughs> <laughs> ja, ik dacht, ik moet het uh, niet voor mijn eentje doen. Het is natuurlijk al, op zich al best wel een asociale, egoïstische um, uh, avontuur, puur Vind voor mezelf.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 20.152 euro en Kijk. 33 cent. Kijk, 20.000 <laughs> ja, euro. Ja, dat was meer. echt fantastisch. Had ik nooit gedacht. Nee. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk gelukt. Dat is even snel uitgerekend. Cool. Uh, 7 euro per kilometer. Ja, precies. Ik had al bedacht zo'n zo 4 cent per stap. <laughs> zo, ja. dat is echt uh, bijzonder. Ja, ja dat, was echt, uh, dat was echt fantastisch. Ja, goed hoor. Ja. ja. Want je hebt bijvoorbeeld ook een boek geschreven. Daar kwam nog uh, een derde blok aan, maar...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 Maar op een gegeven moment, half nou het zo'n beetje bij Spanje, dan heb ik, heb ik dat ook helemaal weggelost Ja, gemaakt. is ook helemaal niet meer nodig. als ik dan tijd. ergens aankom en er is geen eten, dan zal het zo zijn. Weet ja. je wel? Maar dan pak ik ja. wel een taxi of zo naar een dorp. En, weet je wel, dat... Ja, precies. Je wordt echt dat steeds is, makkelijker ja. naarmate je meer kilometers ja. maakt. Dat is absoluut zo. Het is echt het is een, echt een loslaten. Ja, ja, ja dat zeggen ze ook altijd. Ja. Ja. Maar dat is zeker weten waar. Ja. Ja. Hey, we gaan even naar uh, de volgende muziek. Jij hebt uh, een paar cd's uh, meegenomen. Ja. En uh, nou, je mag de...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 When you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it?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 Ik denk, shit, er is iets vreselijks <lacht> aan de hand, hartafval. Ik, ik draai hem om, zag ze een bloemetje of zag ze een beestje. En dan echt zag ze helemaal met de camera, helemaal, oh. Nou, dat heb ik vier, vijf keer uh, laten gebeuren. Toen, toen dacht ik niet. bij de zesde van nou, je bekijkt maar ik loop gewoon rustig door en je haalt hem zie maar weer je in. Alweer, ja, precies. Ik weet er echt helemaal uh, hartverzakkingen. hartverzakkingen van. Uh. Ik dacht dat je heel wat gewend was, Richard, maar <lacht>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 Als jij hier in Nederland, je hebt hier in Nederland ook leilijnen. Als je daarop gaat staan, dan voel je, je echt stukken beter. Als bijvoorbeeld op aardstralen, want die lopen hier ook, dan voel je je minder goed. Hè, dus dat zijn. Uh, Serieus? Ja, Is ja. Het waar, ja, ja. En dat komt omdat ze al die kloosters en al die kerken. op die leilijnen hebben gebouwd in Spanje. Hè, dus vandaar dat je. standaard ook weer. Wow. Ja. Ja. Want ik heb, ik heb dus echt pas in Spanje voor het eerst. dat ik dacht: jeetje, nu, nu, uh, nu merk ik wat. En ja. ik dacht stiekem, ik heb die hier natuurlijk nooit bij stilgestaan. Ik dacht dat het kwam doordat ik ontzettend fit was, super lekker in mijn pak zat.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 Curve by out silently. That all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people home. After lives they say goodnight to wives they'll never. Are places that poor If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm. part of everywhere Underneath my being is a road that disappears Late at night I hear the trees they're singing with the dead over oh, yeah. him Leave it to me as I find a way to be Consider me a satellite forever over sin I knew all the rules but the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 Dat was ook het moment van de rat, wat je in de eerste instantie vertelde. Je zei van, er is één moment dat ik in mijn rat. Nee, nee, nee, dat ik in de rat zat was dat ik bij een dorpje aankwam met één hostel en dat dat hostel compleet bezet bleek te zijn door een school.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 ik ben er haast nooit, dat je weet hoe het gaat, m'n lief. Ik ben steeds onderweg, ik kom altijd te laat. Maar als het moet, weet je dan niet dat ik naast je sta. I'm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 en op 3 april komt zanger Simona Awina vertellen over haar belevenissen tijdens de wandeling naar Santiago de Compostela. Tot dan wordt deze uitzending op zondag en op woensdagavond 8, uur tot, 8 tot 9 s'avonds. Dat is dat nieuw, is nieuw het, ja. Het, uh, nieuwe, ja. Nieuwe tijd. We hadden altijd 11 tot 12 uur ochtends, maar dat is dus nu uh, verplaatst naar uh, 8 tot 9 s avonds. En daarna komt ook weer, uh, hoe heet het nou, Tepsepi, hoe heet het nou tegenwoordig? Uh, goed.